ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. MBO-opleidingen die zeer zwak presteren krijgen nog maar een jaar de tijd om de kwaliteit te verbeteren. Tot nu toe was dat twee jaar. Het ministerie van onderwijs komt met de maatregel naar klachten over het MBO-onderwijs. Zo wordt bij sommige opleidingen te weinig les gegeven, is de stof te makkelijk, zijn er slechte roosters of te weinig stageplaatsen. Wanneer bij zo'n mbo-school na dat ene jaar te weinig is verbeterd, kan het ministerie de onderwijsvergunning intrekken. In Washington is het overleg begonnen tussen de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Het is het eerste overleg tussen de twee partijen in anderhalf jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton opende de vredesbesprekingen. Netanyahu en Abbas hebben afgesproken om elkaar 14 september in het Midden-Oosten opnieuw te ontmoeten. Daarna zullen ze elke twee weken een overlegronde houden. De Europese Unie krijgt drie nieuwe instellingen die de financiële wereld in de gaten gaan houden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Al eerder was afgesproken dat het toezicht op de Europese financiële wereld scherper moest worden na de economische crisis. Er komt nu een waakhond voor banken, één voor verzekeringsmaatschappijen en één voor de effectenbeurzen. Samen met de Europese Centrale Bank moeten de nieuwe toezichthouders... sneller in de gaten krijgen wanneer het met de economie de verkeerde kant op gaat. De film Tirza is de Nederlandse inzending... voor de Amerikaanse Oscar-uitreiking van volgend jaar. Tirza opent op 22 september het Nederlands Filmfestival... en draait een week later in heel Nederland. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Arnon Grunberg... en is geregisseerd door Rudolf van den Berg. Of Tirza wordt genomineerd voor een Oscar wordt eind januari bekend. Het weer. Vanuit het noorden klaart de top. Vannacht kans op mistbanken. Minima van 12 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En FM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. The sleeve win. sleep twitch you have discovered radio you know her life was saved by rock and roll Hij zijn ook onder vuur hoor. De Block Party, banket, hier! Live op Alternative FM. Niet als hier live speelde, maar dit was een opname van Lowlands. In het eerste album is natuurlijk een zware bekende, de papillon van de editors. We gaan goede, normale, goede muziek draaien vandaag. Normaal in onze handen, zeg maar. Is het zo? En weet je wat het is? Ja. Freedom! Rage Against the Machine. Nu hier bij Alternative FM. Yeah. Leg daar, meneer, hoor. Ja, slopen we niet. Rage Against the Machine. Heerlijk, zo'n piepje, hè, M'Apple? Dat is geweldig. Uh, ergens zit er toch ook weer zo'n. Uh, denk je op zijn minst van. Uh, dat nummer wat, wat heel bekend is. Ik ben even de titel kwijt. Tweede nummer van uh, dat album. Uh, fuck you, I don't do what you tell me. Hoe heet dat nummer nou? Killing op. in the Name of. Ja, juist. Er ah, ja. zit, uh, uh, zit iets in de elementen in Killing in the Name of. Daar lijkt het nog wel een beetje sterk op. Ergens in het nummer. Maar uh, toegegeven, uh, als je hem zo zou horen, denk je op zijn minst van. De pleuris is weer uitgebroken in de wereld. Ja, eigenlijk uh, zijn die jongens uh, een beetje links georiënteerd in de Verenigde Staten. krijgen ze nogal aardig wat uh, kritiek over. Omdat ze dus uh, nogal het uh, linkse hart uh, hebben in Amerika. En dat is nou niet echt iets uh, des-Amerikaans, maar ze durven er wel voor uit te komen. Die statements zullen ze denk ik ook wel ongetwijfeld hebben uh, laten horen ten tijde van het optreden dit jaar nog in het Gelderdoom. Toen ze weer sinds lange tijd weer in de oude samenstelling uh, daar weer uh, het boel op stel te hebben gezet. Kan bijna niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, een beetje... Ja ...zoutloos voorbij ze gaan. De Rage Against the Machine kennenden... ...zullen ze er nog uh, behoorlijk wat uh, energie in hebben gestopt. En zeker Zeg de La uh, Die man is gewoon helemaal niet te, te stoppen. 16 minuten over overachter hier bij Alternative FM. Als we het uh, over afscheid nemen hebben... Uh, ...dan komen we uit bij de drummer van Wave Zero. Koen Fakaldij, die houdt ermee op. Maar Wave Zero gaat gewoon door. Het openingsnummer wat uh, wij in handen hebben... ...is dit nummer. Secure the Shadow. muziek uit de regio. 2 oktober gaat Koen afscheid nemen van Wave Zero. Wees erbij. Het is de laatste keer dat je die sympathieke drummer in het echt kan zien. Drummer. Ja, en dan is het voorbij. En dan gaan we op zoek naar, naar een andere iets. Wat ah, hoor ik nou? Wat is dit nou? Iets heel langzaams. Aankomende maanden staan ze weer in de Heineken musical. Mastodon? <laughs> ik zeg maar wat. Lin Biscuits It's just one of those days when you don't wanna wake up, everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the It's just one of those days, feeling like a freight train, first one to complain, leaves with the blood stain. damn right, I'm a maniac, you better watch your back, cause I'm fucking up your program, and if you're stuck up, you just locked up, next in line to get fucked up, your best bet is to stay away, motherfucker, it's just one of those days. It's all about the he said she said bullshit, I think you better quit, that shit slip, or you'll There's an alternative Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face, you can't run the race, the pace is too fast, it just won't last You. Hey! you, Won't rise, or the game before somebody else takes you out of the frame Put your name to shame, cover up your face You can't run the race, the pace is too fast you Twee grootheden vanuit de nu-metal scene vanuit de jaren 90 begin jaren 2000. Lim Biscuit en Linker Park beginnen allebei natuurlijk met uh, de nu-metal. Begonnen ooit eens met Korn. Kent u dat nog? De eerste Blind, de Clown en Faggot. Dat waren echte nu-metal nummers van vroeger. Toen kwam Linker Park en uh, uh, Lim Biscuit erbij met hun rapcore, Ook nog wel te verschaffen, al de nu-metal. En ze zijn allebei terug, terug. Hoe? Limbiscuit maakt een nieuw album. Eind oktober komt Cold Cobra uit. Dat is hun nieuwe album met hun nieuwe nummers. Uh, daar heb ik al een paar eentje. Kan je op hun website www.limbiscuit.com beluisteren. En Linker Park komt ook terug. Tenminste, terug. Ze hebben een soundtrack gemaakt voor het Medal of Honor game. En uh, Mark Shinoda van uh, Link Linken Park, die stond dus ook afgelopen Gamescom, een heel grote beurs in Duitsland... ...stonden ze daar, dus die game to promoten? Metal of Honor, hier hoorde je Points of Authority... ...bij Alternative FM. Ja, kun je dan eigenlijk ook zeggen... ...want voordat we even verder gaan met het volgende plaatje... ...kun je zeggen dat ze een beetje back to basic zijn... ...die, uh, die gasten, uh, Linkin Park uh, zeg je... Uh, Limp Biscuit. Ik, ik heb weer zo'n beetje het idee dat het weer een beetje... ...aan een uh, revival uh, bezig is. Dit. Dat denk ik, ik denk er persoonlijk niet, want... Limp Limbisket linkerpark doen allemaal een trucje die we al jaren kennen. Ze vernieuwen niet. En een nieuwe album van Limbisket gaat ook niet vernieuwen. Mm. Die gaat niet liefde. vernieuwen. Ja, ik, uh, ik weet je wat? Veel er... van het oude. Voor, ah. jou, voor jou als luisteraar draai ik straks al eventjes een nieuwe plaat van, van Limbisket, een stukje. Een stukje. Want, want er niet heel veel is online. Mm. Het klinkt heel erg als My Generation en dat soort albumen. Oh, dus, nou, dus het is, wel... is, is niet echt uh, dat je zegt overtuigend vernieuwend in uh, veel bij het oude. Maar goed. Uh, dus... Maar Linkin Park is wel helemaal anders. Die heeft de grote elektronica erin gegooid. Want uh. Uh, hun nieuwe album is heel veel elektronica, heel veel synthesizers Als de, uh, de editors hebben ook ja, de keyboards ontdekt. Nou, Linkin Park precies hetzelfde. Hmm. Ja, het is niet om aan te horen, als ik eerlijk moet zijn. Het is zo commercieel gelikt in elkaar. Het is niet meer dat rauwe zoals wat je hoorde net. van Points of a Tori heel hoort dat wel een beetje, ja, ik dat vind ik wel. Ja, nou, ja, ja. Het is ja, gewoon is. een uh, de, eigenlijk, uh, afgelopen dan een zaak met Linker Park in mijn opinie. Maar ja. het uh, zal wel 100% andere mensen daar ook over, uh, goed over nadenken. Ja, heel goed. Zal wel weer verkopen. Tuurlijk. Het gaat om de verkoopcijfers, uiteraard, want uh, anders uh, zal het uh, niet zomaar gebeuren. Eén uh, minuut over half negen inmiddels geworden. Uh, terug naar het Nederlandse front wat betreft uh, alternatieve rock, om het maar zo te zeggen. Ja, je geeft het beestje maar een naampje. Deze jongens komen uit Utrecht, de to nowhere. Vorig jaar stonden ze in de melkweg tijdens de finale van de Grote Prijs van Nederland. En dit vond ik wel een heel aardig nummer. Catwalks en dan tussen aakjes aan de Crossroads. En daarvoor hoorde je? Eh, ik werd het even gauw niet meer uit mijn hoofd. Oh, want ik ben het helemaal kwijt. Was jouw plaatje? Was nee, in, dat... in ieder geval Utrechtse? En oh ja, ik werd al sterf toen alweer. Eh, sorry. <laughs> ik was het helemaal kwijt. Goed. Zeven minuten over half negen. Uh, wat kan jij vertellen over John Major? Dat uh, dit een uh, fijn plaatje was? Uh, dat hij... Uh, dit is gewoon... Uh, ja, funky. Dat ben ik niet echt uh, helemaal gewend. Want het... Uh, het nummer waar hij mee nu in de hitlijsten staat... of tenminste in ieder geval Airplay krijgt... dat is een totaal ander nummer. En toch is het op hetzelfde album. Want waar hij nu Airplay mee krijgt... is Heartbreak Warfare en ja, eentje. Uh, Moet je even snel checken. Ja, met, met, uh, hoe heet ook alweer? met dat meisje... Wat, uh, wat ook te horen is. Deze als het goed is. Ja, die, inderdaad die. Deze dus. Ja, dat ja. uh, was Taylor Swift. Ik weet het alweer. Die heeft gewoon één regeltje meegezongen en dat was het dan. <laughs> dus dat vind ik ook zoiets uh, iets raars. Maar goed, als we het, uh, ja, ik schaar hem toch onder de singer-songwriters. En als we het dan over singer-songwriters... Uh, dan hebben we het natuurlijk ook over iemand die we hier al twee keer in de studio hebben gehad. Maar uh, ik moet je erbij zeggen... ik heb eventjes zitten knutselen op, uh, het, uh, op het internet. En uh, ik heb iets van MySpace afgeplukt. En dat hoop ik niet... Nou hoop ik niet dat deze dame erg boos gaat worden. Maar ik vind dit zo'n briljant nummer eerlijk gezegd. En ik vind hem eigenlijk zelfs gewoon radio waardig. Zover durf ik eigenlijk wel hiermee te gaan. Ik heb het over Fabiana de Dammers en Under Milkwood. It is night. Starfall, and Watch me spin, watch me spin. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, skin and bones don't you know? I'm just skin and bones. ...altijd een bezig bijtje, die Dave Grohl. Hier live met de Foo Fighters, Skin and Bones. staat op een akoestische plaat. Skin and Bones, hoe te verpasselijk. Maar het blijft een bezig bijtje. Deze afgelopen zomers... ...met Dem Crooked Vultures samen met Joss Holm... ...de stone legende van de Queens of the Stone Age... En nu weer voor zichzelf op de Foo Fighters. Hij vond de Creator's Hits album. vond hij toch wel een beetje necro... necroloog, zeg maar, zeg maar. Necrologie. Necrologie, bedankt. Ja. Ik hoor dat in mijn oortje. Necrologie van zijn afgelopen albums, uh, nummers. En uh, hij had het gevoel dat de Foo Fighters dood waren. Maar nu heeft hij weer de zin gevonden. en gaat die kaart aan de slag. En uh, dat merk merken eigenlijk aan hele subtiele dingen, zeg maar. Ehm. Um, ja, bijvoorbeeld dat ze hun nummers weer in Guitar Hero gaan, uh, gaan zetten. In de nieuwe Guitar Hero Warriors of Rock staat die in. Maar ook um, uh, willen ze... Ja, de nummers worden gewoon goed gebruikt, zeg maar, overal. je ja, kan er heel kort en krachtig over zijn. Bijvoorbeeld, dit is wel een heel grappig nieuwtje over de Fighters De NASA, dat is natuurlijk de grote ruimtevaartorganisatie in Amerika... die heeft een prijs uit, prijsvraag uitgeschreven. Ze zoeken namelijk nummers voor hun astronauten... om aan boord wakker te houden. Een soort wake-up calls... Um, Zij hebben, een een, hebben al een shortlist gemaakt van ongeveer 14 titels. En Wat staat erop? Fly Away van Lenny Kravitz. Learn to Fly van de Foo Fighters, daar zijn ze. En Enter the Sandman van Metallica. Enter the Sandman. Dat zijn dus hun uh, wakker wordt, zeg maar. Hun wakker wordt astronauten te wek, wakker wordt muziekjes. Ja. Gaaf. Dus weet jij er eentje, je kan uh, de prijsvraag uh, meedoen op de website van NASA. Amerika. Ja, 1 uh, december vind ik wel heel erg uh, toepasselijk. Want ja, uh, was het niet zo dat uh, als je in slaap uh, gesissen wordt uh, door de maanmannetjes met zand in de ogen wordt gestrooid, zoiets. Dat zou zomaar kunnen, denk ik. Als ik zeg Richie Blackmore. Dan als als zeg ik, ik zeg Ian Gillen, dan zeg ik uh, Finlitaire. Eh. Nee. nee. Als ik zeg John Lord. Ik heb geen flauw idee. Dan Marcus, zeg, weet jij het. Marcus, je bent nog helemaal niet aan het woord geweest, jongen. Nou, nee, joh. Nee, nou, zeg eens wat. <laughs> wat denk maar, jij? Je wat denk jij moe... als, als ik zeg Rutsy Blackmore? Weet je niet, hè? Nee, dan blijf je stil. Dan blijf je stil? Ja. Nou, dan zeg ik. Die Purple. Ah, ja, die bedoel ik eigenlijk. Haha, <laughs> <laughs> dat zeg je nu. <laughs> Het is hier toch eh, gewoon eh, geweldig om eh, even weer terug te horen. Smoke on the was dat van de Deep Purple in eh, zeg maar de, de originele samenstelling zoals we het eigenlijk eh, kennen. De, de, de, de beste eh, variant eigenlijk. En Daarna kwamen er onder andere David Coverdale en ging Richie Blackmore eruit. Zo verging het dus met Deep Purple. We hebben ongeveer nu nog een minuut tot aan het laatste plaatje van het... Nieuws van 9 uur. En dan uh, gaan wij natuurlijk een tweede uur doen, menno. Ja. Oeh, ja. Nee. Dames en heren, mededeling. We gaan een Guns N' Roses doen. Je kent dit plaatje wel. Guns N' Roses, welcome to the jungle. Um, dit is een Guns N' Roses wat afgelopen Dublin is gebeurd. Je hoort hem gaan, je hoort hem spelen. En op een gegeven moment... go play on. Must I play on If you throw any other bottle I don't play En het was gewoon Het rest van de concert was gewoon Bakker. Helemaal In de soep gelopen Hoe komt dit? Wat is de achtergrondverhaal? Je hoort het hier Je hoort een achtergrondmuziekje Of achtergrondgeluid Wat ik nu ga draaien Dan hoor je dus Het publiek Guns N' Roses gaat spelen Je hoort Welcome to the Jungle opstarten Gaan we even een stukje doorspoelen Hij stond al op De intro staat er Vuurwerk Je hoort hem aankomen De hele publiek uit zijn dak maar toen gebeurde dit. Stap, stap, hoor je hem zeggen, stap. Alright, here's the deal. One more bottle, we go home. It's up to you. We would like to stay. You want us to stay? We want to stay. You, we want to have some fun. If you don't want to have fun, all you gotta do is Dit is niet normaal hè. Wat gebeurde dus we? verder? Um, Axel Rose ging van de podium af, hij kreeg natuurlijk weer een flesje tegen zijn hoofd aan. En um, er kwam de, de, de, de, de, de, de producent van de concert kwam er Ali die zei: "We hebben wat zakelijke, we hebben technologische difficulties." Geweldig. Hoe kan je een publiek om helemaal opehol hoor? Dames en heren, Guns N' Roses is afgeschaft. Schaf die band af. We gaan een goede zomer hier draaien. Gorilla's, tot het tweede uur. Hier is Stilo.